Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Slam. Het voelt een beetje als het ene momentje dat je oma weer langskomt in de week. Maar alleen deze oma is super hip en heeft de beste beats bij. Slam goes down. Ghosty road, footsteps echo where the wind once spoke. I carry dreams in broken hands, but my heart still knows the way I stand. doen wat hoor ik nou net trek van Mogwai. Voor nog Cubicore en Zori in de set van the Rehab. Maar zometeen nog Sam Shiners on the Moon. Ook SL en Shine on Me komt eraan. Meneer Benny Benassi. dit is Dead Limit in de mix. De muziek van Sam Veldt, Sinners on the Moon in de set van Rehab. Met straks nog onder andere op de line-up Medusa. Wat vind je daarvan? Medusa is echt, op Medusa is echt hartstikke vet. Dat dacht ik. De Vrijdag met de Slam Mix Marathon. De hele line-up check je via Slam.nl. Met straks onder andere nog Jengi live hier in de DJ Booth. Want dit is rehab tot 2 uur. Dan kunnen we ergens je pre-party voor zijn. Wat is nou die soundtrack waar je nu al een beetje zit te romantiseren over dit weekend? Van, oh, daar ga ik heen. Kom maar door via de F van Slam. Zo ben ik erbij. Zondag, het kampioenschap van PSV. Ik zit bij Telstar in het... Uh... In het thuisvak, maar dat mag niemand weten. <laughs> het gaat gebeuren. En wat is jouw weekend hoogtepunt? Laat het weten via de f -Slam. We werken samen richting het einde van de werkweek en de werkdag. Dat doen we met reapp in de mix them talk tough but fear away. way stand firm like judgment day yeah. take my time but me still reach my mind cool like Atlantic beach then the real my sight for breach I'll win low and never leech then I'll flex for like some cause my flex for build my flex for growth if you talk love me move like ghost real thing then I'm lost <laughs> It's beast It's beast, man, it's beast It's beast, man, and beast. Zijn, ...heb je nog geen plannen? De volgende mensen vragen je mee naar hun event. Patrick. Zondag, thuishaven, en Meijer. Oh, vet zeg. Morgen Natasja naar Wintergarden met dat afsluiter Joris Vorn. Even kijken. Tot er nog meer binnen. All Nighter, The Shelter, Silo. Kjel gaat daarheen. Waar ga jij heen dit weekend? Waar mogen we je pre-party voor zijn? Laat het weten via de app van Slep. Je luistert nog steeds naar Rehab in de mix. Met de track van Robert Falcon, Free Your Mind. Zometeen nog Artbat Break The Loop komt eraan. schijnt de zon hier ook. Met een waanzinnige zet van Rehab hoorde je in de Slamix Marathon. En wat ik al zei, het is een beetje dat standaard wekelijks bezoekje aan je oma. Volgende week is je er gewoon weer. Alleen deze oma heeft de dikste en de beste beats. Rehab hoor je iedere vrijdag tussen 1 en 2. Dan is het tijd voor de populairste danser van komende week. Wat is nou die vloervuller die je moet kennen? Hij was hier vorige week nog live in de DJ booth. Toen speelde hij die hem. En met verven en met recht is het de populairste dancer voor komende week. De mixpand om Track of the Week is voor Fred Legrand en Two. Six.